30 jaar Radio Scorpio. Radio Scorpio. 106 FM. Op 18 april. april. Platenbeurs van Radio Scorpio in de curve. Met daarna. ...en optreden van Confuse the Cat in Jeugdhuis Sojo. Op zaterdagochtend in maart zakten Ellen en ik al heel vroeg af... ...naar de molens van Orshoven. Daar hield Fabuleus audities voor het toekomstige theaterstuk... ...Casimir en Carolien en de liefde houdt nooit op... ...onder regie van Carol von Winkelman. Fabuleus geeft die jonge mensen tot en met 22 jaar de kans... ...om in een professioneel kader theater- en dansproducties te maken... Elke productie bevat een link tussen de regisseur, de jongeren en de maatschappij. Is dat het geval bij het theaterstuk Casimir en Carolien? Alles sprak erover met de regisseur Carl. Waar gaat het stuk dan over? Het stuk gaat over een kermis in Munchen in de jaren 30. Dus het is volop economische crisis. En op die kermis komen een heel aantal mensen samen om zich te amuseren en om te drinken... En Mensen te ontmoeten en problemen te vergeten. Maar niet iedereen die daar is, heeft dus evenveel reden om te feesten. Bijvoorbeeld Casimir was een vrachtwagenchauffeur. En die is eigenlijk net zijn job kwijtgeraakt. Dus die heeft eigenlijk helemaal geen zin in kermis. Terwijl als zijn vriendin met wie hij daar is, Carolien, juist wel heel erg hard feest wil vieren en drinken en zich amuseren. En dat botst. Het is een stuk uit de jaren dertig. In welke mate is dat nog relevant voor vandaag de dag? En voor die jongeren en hun leefwereld? Wel... Alle personages in Casimir en Caroline, dat zijn eenpele twintigers. Die zijn allemaal op een punt in hun leven dat die bepaalde keuzes moeten maken. En die worden daar nog eens extra toe gedwongen, omdat het crisis is. Gezien het feit dat de vacatures van de VDLB nog nooit zo laag hebben gestaan. Qua actualiteitswaarde kan dat wel tellen. Wat vind jij schoon aan het stuk? Ik vind dat die personages heel ontroerende mensen zijn. Enerzijds heb je het feit dat mensen bepaald worden door een context. Door een economische crisis en hoe ze zich daar tegenover moeten verhouden en hoe dat, dat hun gedrag en hun kijk bijvoorbeeld op liefde, gaat veranderen. Ja, en, en die impact daarvan. Casimir verliest al zijn job. En zijn relatie met Caroline verandert ook, doordat hij eigen, een stuk eigenwaarde verliest. En hij gaat daardoor een relatie ook functioneler gaan bekijken opeens. Namelijk, ik kan niet meer financieel voor haar zorgen. Haar ouders Vonden mij altijd al minder waardig omdat ik een vrachtwagenchauffeur was en geen ambtenaar. Dus ja, ik ben nu nog minder waardiger. Uh, zij zal mij verlaten, want de kostenbatenanalyse komt negatief uit. Echt bijna wel een soort van economische logica. Kan je het even schetsen wat het verloop van zo'n auditie is? Ze schrijven ze in. ze krijgen een opdracht. In dit geval was dat uh, omdat het gaat over een, een teksttheaterstuk. moesten zelf iets met tekst van drie minuten voorbereiden. Voor de meesten is dat dan een, eigenlijk voor iedereen vandaag, bleek het dan een monoloog of een gedicht te zijn. Maar voor mij Port, mocht dat even gewoon een liedje zijn of zo. En dan worden ze verdeeld in groepjes. En dan krijgen ze scènes uit het stuk om te spelen. En dan is er een uh, babbel. En normaal gezien wordt daar gespreid over een dag. En zijn er wel wat feedback en, en, en reflectiemomenten. En dan kun je echt met hun gaan werken. Maar wegens uh, een heel hoge opkomst nu, hebben we er nu 19 in de voormiddag gedaan, nu 19 in de namiddag en morgen hetzelfde. En dat is, een beetje, dat is een beetje vervelend, vind ik. Het wordt stresserender, terwijl ze hier een dag zijn. Dan kunnen ze gewoon bij hun werken. En dan geloof ik dat zij ook een fijnere dag hebben. Nu weten ze gewoon dat ze er met 19 op die voormiddag doorgejaagd moeten worden. En dat maakt zo het auditiegevoel wel groter. Groter dan nodig is, eigenlijk. Het is eigenlijk vooral wel een middel om, om hun beter te leren kennen. Het is meer een, een, een manier om hun die taal al even te leren kennen. En te zien wat er gebeurt als zij zinnen uit dat stuk uitspreken. Wat nog anders is dan de monoloog die zij voorbereiden. En om ja, hun gewoon nog net iets beter... Kunnen het is echt mensen kijken, voor mij. Toevallig speelt NT Gent deze zomer ook Casimir en Caroline. Sterker nog, in juli brengen ze deze voorstelling op het festival van Avignon. De toneelvereniging van Oud Heverlee bracht vorig jaar ook een bewerking van Casimir en Caroline. De keuze voor de theatertekst blijkt dus niet zo origineel te zijn. Regisseur Karl reageerde vrij rustig. Voor dit jaar is het 13 jaar geleden dat dat stuk nog is gespeeld in, in, in België. Ik weet al twee jaar nu dat ik die voorstelling ging maken. En toen was zowel dat van toneelgroep Hevernee als van intelligent Gent ook nog volledig onbestaande. Ja, zoals je vaak hebt met ideeën, dat hangt gewoon in de lucht. Ja, dat is jammer en dat is dikke pech. Als je dan zo een uh, seizoensbrochure in de bus krijgt en je ziet dan van, ah, kak, Johan Simons, kak. Dan worden ze ook baldadig en dan ga je jezelf proberen op te peppen. Dan, dan proberen ze te denken van, oké, okay, dat is Johan Simons. Maar Johan Simons is 60, ik ben 26. Dat stuk heeft meer met mij te maken dan met Johan Simons. Nee, dus ik ga dat beter doen. Of anders, alleszins. Daarnet vertel, vertelde Karel dat een auditie voor hem echt mensjeskijk is. De audities voor dit stuk trokken ook veel mensjes aan. We liepen aan een aantal kandidaten tegen het lijf. Eline, Anoushka, Karline, Lisanne, Sien en David vertelden graag wat meer over hun theaterervaring en waarom ze deelnamen aan de audities van Fabuleus. Ik ben Elina. ik ben 21 jaar en ik kom auditie doen voor een nieuwe productie van Fabuleus. Ik ben de Defilet, ik ben 17 jaar en ik kom uit Antwerpen. En ik ben hier vandaag om auditie te doen voor Fabuleus. Ik ben Caroline, ik ben 16 jaar en ik kom hier voor de auditie van een stuk van Fabuleus. Caroline en Casimir. En hoe lang ben je eigenlijk al bezig met toneel en theater? Ik ben met Dixie begonnen toen ik 10 jaar oud was. Dus dat is ongeveer 11 jaar, min 4 7 um, dus. Ik ben lessen aan het. Allez, ik volg al lessen sinds ik 12 ben. Dat is toch al zeker 10 jaar? Ja, met mijn mama. Hij heeft vroeger altijd gesortleerd in een amateur, theatergezelschap. en sindsdien ben ik er zo in terechtgekomen. Ik speel al acht jaar toneel op de muziekschool. En ik doe De Stal, dat is een soort van jeugdtheatergroep in het paleis in Antwerpen. Hoe ben je terechtgekomen bij Fabuleus? Ik ben er eigenlijk terechtgekomen doordat een vriendin van mij die journalistiek studeert een mail naar me stuurde. Dat er audities gehouden werden en dat werd op hun school uitgehangen. We hebben met school naar Candide gaan kijken. En dan zeiden ze dat je ook audities kon meedoen en dan dacht ik, kom we doen dat. Heb je jou middelijk ingeschreven voor deze auditie of twijfelde je? Ik heb even getwijfeld omdat ik in Antwerpen woon en het is wel een serieuze afstand. Maar ik heb me eigenlijk laten overtuigen doordat, het, doordat ik bijna 22 was. Dus het zou de laatste keer zijn dat ik voor fabuleuze auditie kan doen. Dus ik dacht, laat ik het maar proberen en zelfs als ik niet geslaagd ben, dan heb ik toch een dag workshop gehad. Nee, helemaal niet. Ik heb mij zeker al drie maanden geleden ingeschreven, zelf al te vroeg, want ik heb dan een mailtje teruggekregen dat ik nog even moest wachten. Maar dan uh, uiteindelijk toch nog inschrijven. Heb je al zenuwen voor de uh, auditie? Ik denk dat die zenuwen vandaag wel beperkt zijn, omdat ik mij eigenlijk niet zo gepind heb op een overwinning dat viel eigenlijk goed mee, omdat ik had al gehoord dat de audities bij Fabuleus zo eerder workshops zijn en dat is wel leuk omdat je dan niet zomaar een korte tijd hebt om te kunnen laten zien wat je kunt, maar dat je meer tijd hebt om uh, iets van jezelf te laten zien. Stel dat je niet geselecteerd bent, hoe ga je dan om met de teleurstelling? Ik denk dat ik mij dan zou focussen op het feit dat ik uh, niet terug een uur lang op het openbaar vervoer moet zitten. Ik ga dat jammer vinden, maar ik ga sowieso denk ik wel proberen om te komen kijken wanneer het speelt dat je kunt zien wat dat geworden is. Ik, vind, ik kan er wel mee kunnen leven want ik ben naar hier gekomen met gedacht van ik ga me amuseren vandaag en het zou tof zijn als, maar je moet dat een beetje relativeren denk ik. Ik ben niet naar hier gekomen van haha ik ga het hier eens doen, maar meer van om te zien wat zo'n auditie inhoudt, want ik heb ook nog nooit zo'n echte auditie meegedaan en um, om dat eens te ervaren zo'n auditie en als, het, als ik mag meedoen dan mag ik meedoen dan ben ik heel blij uiteraard. We luisteren naar Carrie Confituur met heel uw verdriet. Net zoals onze kandidaten gingen zij voor wat ze wouden en wonnen de schrijver maar één wedstrijd van Radio 2. De audities van Fabuleus passen niet in het klassieke beeld van audities. Je trekt dus geen nummertje om dan te wachten tot het uiteindelijk jouw beurt is. Het is een soort workshop en dat merk je al goed van bij het begin. Want de audities beginnen met een opwarming in groep. Dat is de taak van de dramaturg Steven Beersmans. Hij zorgt ervoor dat de stemmen en de lichamen van de deelnemers voldoende zijn opgewarmd, zodat de jongeren deze auditie ontspannen en met glans doorkomen. Steven vertelt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 ja, zodat hij kan kijken en ik gewoon mijn, kan uh, op een ontspannen manier in de auditie brengen. En ik geef ook wat meer raad over uh, wie ik denk dat hij zou kunnen kiezen. of Als hij vastzit, los ik het mee op. Voilà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 van, uh, van oké, okay, het is niet erg als het fout gaat en laten we maar gewoon eens goed gaan. Kan je zo'n voorbeeld geven van oefeningen die je hebt gedaan? Ja, iets wat ik altijd doe is zo'n uh, doorgeefoefening, dus zo, uh, ze moeten dan ombeurten, een sprong maken en dan hup hup roepen en dan hun armen in de lucht insmijten en een soort van wave maken met heel de groep. <middels>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 Het is een moeilijke keuze, zegt Carole. Sorry, Amos met Strange Little Girl. Vrij toepasselijk nummer, want van acteurs wordt wel eens gezegd dat zij rare snuiters zijn. Na de opwarming en de solo-stukjes troffen wij dramaturg Steven en regisseur... Karel, samen aan. Wij grepen ons kans mooi en vuurden enkele vragen op en af. Het eerste wat we wilden weten was waarom die kandidaten volgens hen deelnemen. Waarom willen die jongeren dat doen? Want je, zegt, je vraagt zijn ze bereid om, om die inzet te doen. Maar wat is hun ambitie dan, denken jullie? Nee, hard, ook... nee. <lacht> de de nee, ik denk dat dat heel erg is op... Geld. De TV-express op de cover. Nee, ik denk dat dat heel erg is op elkaar...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 Zo geraakt op een manier dat ze ze van, oh, ik wil dat ook. Ik denk dat het daar moet heel uit vertrekt. Gewoon dat gevoel van, oh, ik wil dat ook. Ja. Ik, hoop dat ze, ik hoop, stel dat ze daar niet rationeler mee omgaan dan dat. En dat het gewoon over goesting gaat. En niet over, ik wil een bepaald soort positie. Verwerven. Deelnemen aan audities vraagt veel lef en moed. Vele onder de kandidaten hebben reeds enige theaterervaring. Sommigen volgen dictie, voordrecht en of toneel op een academie. En anderen spelen dan weer in een amateurtoneelgroep. Maar kan je ook deelnemen zonder theaterervaring? Ja.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 Als je zoveel mensen ziet komen en gaan, lijkt het moeilijk om uiteindelijk tot een beslissing te komen. Maar hoe doen Karel en Steven dat? Het is niet zoals zij straks, dat wij daarvoor gaan staan en zeggen van... Uh... Ja, nee, ja, nee, dat is niet. Goh, dat is in sommige gevallen... Denk ik dat dat inderdaad moeilijk is voor hun. En naar hun toe. En, en, en dan maakt het ook moeilijk voor jezelf, als persoon die dat moet doen. Maar ik ga die voorstelling maken. Ik maak die volgens mijn gevoel en volgens mijn intuïtie... Dus ik heb mezelf ook niets te verwijten als ik mensen kies. Het is toch wel een beetje zoals in de, de, van de regisseurs zoals in de speelgoedwinkel komen en dan zo mogen kiezen Maar welk speelgoed ik spelen. Allee, ja, toch? Het ja, Allee, is echt zo speelgoed wilt u niet. Ja. Dan maak je het eenvoudiger. <laughs> ja, ja. Maar ik, ik hoor dat heel vaak in making-of-films: dat, dat filmregisseurs zeggen van. Uh, goede casting is alles. Dan bespaart je heel veel last achteraf. Als je goed gecast hebt, dan.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 wat je ook hebt, als je op de straat wandelt, af en toe de ene persoon valt je harder. Nou ja. En dat heeft niks met erotiek te maken, dat is gewoon hoe mensen zijn. Allee, dus maar dat het heeft toch iets vies, vind ik. Allee, dat, dat straks zag een meisje, en ik zal haar naam niet noemen, en ik heb ik kijken en ik dacht, dat oh, is wel goed. En ik zei nog tegen elkaar, hm, wat, wat heeft die aan? En direct als je dat zegt, dan denk ik die niet op, op uh, taxeren, maar je doet dat wel, natuurlijk. Dus je denkt van, omdat je direct denkt, wat van het milieu, komt die... Uh, en, en, en terwijl dat kan soms echt, je kunt ook gewoon helemaal fout, of helemaal naast zitten ook. Maar je doet dat wel, het is dus toch wel echt kijken. En je bekijkt die echt van het, het functie van het jezelf ook, wat ja. voor soort type mens ben ik. Ja, kan um, ik kan niet daarmee werken ook? En Ja, en, en, en, en dus, zou je daar graag mee op café zitten? Ja, ja. Dus de scheiding tussen regisseur en je eigen persoon is vrij klein. is niet heel. Eigenlijk, is echt niet heel. Tijdens audities kijken Carl en Steve dus niet alleen naar talent, maar ook naar sociale capaciteiten. Theater produceren is een groepsproces. En dat moet dan ook goed functioneren. Niet alleen talent is belangrijk, maar ook wie en hoe je bent speelt een rol. Maar is het dan niet zo dat een regisseur op voorhand een aantal karakteristieken in zijn personages in zijn achterhoofd houdt? Niet zo bewust. Ik ben niet aan het kijken nu van...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 Maar dat zit dan echt op niveau van, van, vind ik dat een schone mens of niet? Of vind ik dat die uitstraling goed is of niet? Dat, zit, mm, dat is dan weer het persoonlijke, dat is niet gelinkt aan uh, die rol. Dat was Metallica met The Struggle Within, speciaal voor Karel, want waarschijnlijk was het voor hem ook worstelen om uiteindelijk tot een beslissing te komen. Twee cruciale momenten, dat beloofden we je in het begin van deze uitzending. Het prille begin, de audities, heb je net gehoord. Het laatste moment van het productieproces is het tweede moment. De laatste uurtjes voor de première. Als buitenstaander verwacht je dat op dat moment alles af is. Een paar weken geleden trok ik naar het Lemmens Instituut... ...waar het theaterstuk Stom, Tram, in première ging. En daar trof ik drie acteurs op het podium aan... ...terwijl ze nog enkele dingen aan het klaarzetten waren. Braam, Laura en Vincent, drie studenten in het vakgebied... ...podiumkunsten aan deze Leuvense Hogeschool... ...vertelden over hun theaterproductie. Ik ben Braam Verret. Ik zit in het derde jaar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 Ja, ik ben de verpleger, dus ik ben de enige niet oude persoon. Um, dat was rennen in het begin, omdat dat iets is dat niet echt dicht bij mij stond. Maar ik heb mijn best proberen te doen mm. en het best ervan gepakt Ik heb een personage dat Vitaal heet. Die is dus heel vitaal. En dan moet je een manier vinden om vitaal oud te zijn. Dat is iets waar ik uh, vreselijk mee gesukkeld heb. En dus tot op de dag vandaag nog altijd uh, heel erg mee knoei. Eén uur voor de voorstelling. <lacht> heb je enkele dingen gemeen met uh, je personage? Ik denk...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 helemaal volledig perfect hebben, denk ik. Want dan zet je niet meer aan het spelen, maar dan streef je toch naar een speciaal doel dat avis af is of zo. En ik denk niet dat dat kan. Porus had met plastic. Plastic een vrij soepele materie. Maar uh, dat waren de rollen van de acteurs uit stoomtransstatie wel iets minder. En het was stil aan aftellen voor die acteurs. Ze hadden nog een uur voordat de voorstelling begon. Nog één uur om zich voor te bereiden. Maar hoe bereidt een acteur zich op zoiets voor?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 Ja, je, je warmt toch altijd wat op. Probeer toch altijd maar op te warmen. Je teksten nog eens. Ik doe meestal dat ik mijn parcours even doorloop van oké, okay, uh, even technisch naar waar moet ik lopen, dit, zelfs dat. Dan moet ik zeggen, dat mag ik niet vergeten. En ja, kalm. Probeer kalm te blijven voor je op moet. En toch een rust te vinden dat je niet allemaal opgevoed bent. En bij mij is het juist omgekeerd. Ik moet een zekere onrust zoeken, gaan joggen, uh, mijzelf afbeigeren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 ik heb genoten van de voorstelling van Stoomtransstatie. Helaas kan jij de voorstelling niet meer gaan bekijken. Maar niet getreurd. De productie Casimir en Carolien en de Liefde houdt nooit op gaat in première in februari 2010. Daar kan je al naar uitkijken. Voor info hierover kan je terecht op www.fabuleus.be Tim van Hamel met A Red River. En rood zijn ook de lollies die, je als, campagne, die als campagne dienen voor het Taste Festival. Volgende week krijg je in apropos ook een voorsmaakje van het Taste Festival. Dat festival loopt vanaf maandag 20 april in het stuk. Op dat festival zal er de productie. Sorry dat je het zo te weten moet komen, maar beter nu dan ooit van Fabuleus in de première gaan. Daarnaast brengt Taste nog vijf andere productie, producties van jonge kunstenaars. Maar dat is voor volgende week. Geniet nog van je donderdagavond en van Dakka Dakka.